Brit Hadasha. Pachina 7. Perk zijn. De zevende perk. De eerste. Het eerste vers hebben we. gehad. Ik zal hem nog een keer. Voorlezen. Dus dan. Precies hier beneden, daar de zijden staan. Aitje spotu, lemaana, sher, lotis, afheid. Jullie zullen niet oordelen. Het woordje hei, ben ik niet zo gesteld op dat oude, archaïsche woord. Dus in de hele taal staat dit. Jullie zullen niet oordelen opdat jullie uh, niet geoordeeld zullen worden. De regel 2 of het vers 2. Give mi shpat <speaking> asheratem <in> shoftim. De volgende regel: Tishafetu. Ovami da asheratem modadim iematbachem. Kijk hoe hij ons vertelt, hoe eenvoudig het is. Kiva mispad, want door het oordeel, asheratem shoftim, waarmee jullie oordelen, tisha feitu, zullen jullie geoordeeld worden. over en door de eigenschap, oftewel de maat, Waarmee asheratem modedim. Waarmee jullie meten. je madlagem zal jullie gemeten worden. Wat betekent dat? Ja, dat niets wordt, komt van boven anders dan eerst moet van beneden aangewakkerd worden. Als je van beneden aanwakkerd, goede dingen, kosher dingen goede gedachten, goede wensen, in overeenstemming met de Torah, dus omwille van het geven, dan wordt op dezelfde manier zal het echoen naar jou. Taruta deletata, ta de en dan komt die taruta deletata, de dan wordt het ook van boven dezelfde jij wekt van beneden, wij wekken van beneden een opwekking van boven. Eigenlijk van boven is er alles sereniteit, daar is het, maar in ons, in onze ervaring is het zo, so. alleen in onze ervaring, is het zo so dat als wij afweken van, de, ja, van het bestuur, van, van het hogere bestuur, van de eigenschappen, van het geven, dan direct ontvangen wij, in dezelfde mate, van onze afwijking van, ja, van dat Bestuur, hoge bestuur. In dezelfde mate, precies in dezelfde mate, voelen wij die discrepantie uh, met het uh, hogere. En dat voelt als uh, uh, maat, yeah, precies -de, in dezelfde mate, waarmee, waar in dezelfde oordeel, -de hetzelfde oordeel wat jij velt, wat jullie vellen, wat jullie doen, waarmee jullie oordelen. Wordt ook aan jullie, word ook, uh, worden jullie ook geoordeeld. Perfect. Dus het heeft niets te maken met andere mensen. Hoe zei jij dat jij oordeelt een ander? Dat jij wordt uh, daardoor geoordeeld. Altijd is er, de schepper alleen heeft te maken met één mens. Dus als je inderdaad, als je oordeelt over een ander, wat er ook mag zijn, mens een schepping van welke, welke uh, soort dan ook. Dan, dan weet je af ja, van binnen jouw eigen systeem van krachten, dan weet je af, dan ga je dan buiten jouw vier armen om. En dan precies op dezelfde manier wordt het, ervaar je dan onaangenaamheid, uh, dat jij ervaart als dat jij geoordeeld dat is wat Jezus ons vertelt. 3. Welma zee, hier e hakesab. De volgende regel, bee 1 achiha. Welma zee, als er been Ik ga niet, zegt ons. Welma zee, waarom is het, waarom zou jij. Waarom zou je een splinter zien, gaan zien, de volgende regel, bij een in het oog van je broeder? Ja, wel, daar terwijl de balk die in jouw in jou eigen oog, biedt, zal je niet zien. Waarom? Omdat eigenlijk in een ander oog... Je gaat hem dan, als het ware, in een andermans kilim. Je gaat oordelen, een andermans kilim. En daar is iets wat net als splinter, splintert. Je ziet dat alleen maar de uiterlijke kant. Um, terwijl jij, jij hebt jouw eigen kilim. Je hebt jou, al jouw eigen wens om te ontvangen voor zichzelf. Met alle facetten, met alle zware... Uh, um, uh, samenstelling wat jij daarin wil, jij moet werken aan jezelf en dat is net wat jij hebt, is net als een korea, als een balk en dat zie je niet oh, wat heeft het dan, wat heeft nou te maken met jouw broeder die jouw orde dubbele punt Duidelijk, want hij zegt, jouw broeder betekent niet, niet betekent niet dat, uh, zoals in de Torah staat geschreven, zoals zij hadden gedacht. De Joden hadden gedacht dat dit in de Torah staat, het, jouw broeder of jouw naaste hadden gedacht, dat hadden ze zo'n primitief, hadden ze gedacht dat dit betekent, oké, okay, ik ben Jood en hij is Jood, mijn broeder is Jood. Dat hadden ze zo uh, in het algemeen. Hadden ze zo gedacht dat dit, en zo so tot nu toe denken ze dat dit zo, so, dat de raad spreekt dat één Jood moet de andere Jood helpen. No, het is kinderlijk, want wat Jezus zegt, dat zie, wat, waarom zou je zien een splinter in het oog van jouw broeder? Wat betekent broeder? Alles wat buiten mijzelf is, is de schepper. Dus eigenlijk, eigenlijk is, is elke mens is net zoals als een deel van mij. Het is net en net als mijn broeder. Vier. We echten maar elachija. Anihali. We asir et hakisar. Meenighe. We henei hakore beënighe, meenighe. We maar, hoe zou je dan zeggen tegen jouw broeder? Hadigali, laat mij, sta mij toe. Om wasier het hakeisar en om de splinter uh, weg te halen uit je oog. We hebben een koreb, en zie je, kijk nou, de balk is wel in jouw eigen oog. Hoe kan je dan de ander redden? Zie wat Jezus ons leert. Hoe kan je dan komen tot in de, te, te helpen de ander? Terwijl jij jouw eigen kilim, het enige, waar, het enige waaraan je kan werken, is gegeven aan de mens om alleen zijn eigen kilim te werken. Dat jij niet ziet, niet werkt aan jouw eigen kieling. En daarom, al dat de hulp wat men verleent in deze wereld, uh, uh, zonder werken aan zichzelf, maar men, maar men rent ergens naartoe om iemand te helpen, is natuurlijk een, een vlucht, in, in eerder een vlucht dan uh, hulp. Wordt ook niet gezien boven als hulp. En werk aan jezelf, daarmee werk je, help je ook de ander want wij zijn absoluut verbonden met elkaar en hoe kan iemand helpen Als je, kijk, als je helpt, iemand wil helpen de ander dan betekent dat diegene die helpt of wil helpen of gaat wel helpen de ander, betekent dat die uh, waant ja, waant zichzelf van, uh, heeft een waan dat hij kan de ander helpen. Ja of niet? Hij meent dat hij kan de ander helpen. En And dat is absoluut uh, verkeerd: dat jij kan een ander helpen. Kan je een ander helpen? Wat je zo ons vertelt. Je kan het alleen helpen, de ander, als je werkt aan jezelf en corrigeert jezelf... in de mate waarin je je corrigeert... je helpt ook de ander. Het is zeer subtiel... wat, wat, wat Yeshua leert. Men begrijpt het absoluut men, men, niet. Men, men, men ziet het horizontaal. Men ziet het... de ene... zieke geest... die helpt de ander. In de naam van Yeshua... zeggen ze allemaal woorden... zoals al die evangelisten doen prachtige dingen, woorden, zeggen, woorden, helpt het. Heeft nog iemand gezien... dat een evangelist ooit zou... iemand van een rolstoel laten opkomen? Op, op Alleen in, in, in, de, in de spotjes van de televisie, televisiespotjes, ja of niet? Als het zo zou zijn, zo eenvoudig, zo, of zo primitief, zoals men dat denkt... Ze begrepen absoluut niet wat Yeshua had gezegd. Yeshua had wel gezegd tegen die zijn 12 apostelen, dus zijn twaalf schlechiem zendelingen. Had je wel gezegd dat ik geef aan jullie de macht om de, om de boze geesten uit te drijven uit de mens? Dat heeft je wel gezegd en dat is ook gegeven. Ja. Maar heeft iemand dat gezien ooit dat dit zo gebeurde? In welke generatie? Dat het wel een beetje opgeschreven. Ook, ook ja. Alsof het oogtuig Ja, maar dat, en verder niet. Kijk, zij waren, zij waren zijn, goed opletten. Wij leren de waarheid, ja of niet? Zij waren, twaalf waren zijn, elf. Ja, want ene die heeft hem verraden. Elf waren zijn, eigenlijk zijn, directe leerlingen. Aan hen heeft hij hand opgelegd, op, op hen, hen heeft hij aangesteld, aan hen heeft hij dus de kracht gegeven, dus uitgewerkt hen van naar binnen, van binnen, en, en gaf hen de kracht en de macht om die boze geesten uit te drijven. En dat betekent dat zij konden dat ook doorgeven aan weer een andere generatie, ja of niet? En die zouden ook alweer kunnen dat doen, want niets verandert aan de heilige geest. Waarom zien we dat niet? Omdat Yeshua nog een keer, had ik jullie verteld, dat Yeshua had nooit van plan was geweest, nooit was zijn wonder om iemand die uh, echt verlamd is, fysiek verlamd is, om hem uh, te genezen, dat hij fysiek, net zoals Yeshua, een geneesheer, een wonderlijke geneesheer zou zijn. De bedoeling is alleen om verlamde, geestelijk, om die, geestelijk verlamde, om die te helpen, om de ziel te reinigen, duidelijk. Niet fysiek, want als iemand fysiek, dat allemaal fysiek wat de mens heeft, gaat allemaal naar de knoppen. Gaat de graf in en niemand en, en komt nooit meer terug uiteindelijk, ondanks alle verwachtingen van al die religieuzen, ook van mijn broeders, die menen ook dat dat bij de opstanding, dat lichaam, staat wel geschreven, dat het lichaam zal ook het lichaam bij de opstanding, iedereen zal zijn eigen lichaam krijgen. Nou, oh, wat heb ik eraan? Wie heb je eraan? Er Geestelijk, dat, dat lichaam wat je opgebouwd heeft in jouw partsoef, geestelijke lichaam, dat zal dan opstaan en gevuld zal zijn met glorie van Hashem. Duidelijk, op welke manier zo, maar niet anders. Duidelijk, de aarde zal blijven. Right? begrijp je dat? Niet dat men begrijpt absoluut niet hoe dat helemaal in elkaar zit, want we kunnen geen zorgen. De aarde zal blijven, begrijp je, het leven zal hier blijven, hier op aarde, maar onze waarneming zal zijn, dus de, de transformaties die de mens zal... ...zal meemaken... ...zal meemaken... Waar, ...wanneer dus de... ...de, alle, de hele... zitra uh, agra zal ophouden te bestaan... ...dat is... ...dat zal brengen de... de ...het eeuwige leven... ...wat bracht het... Uh, ...wat bracht de dood... ...de zonde bracht de dood... ...ja of niet... ...en het... ...en het... ...eh... Uh, uh, wegdoen van de zonde... helemaal uit de wereld... zal, er zal het eeuwige leven... Eh, tot stand brengen. Hoe... veel... natuurlijk hebben we veel... kunnen we dingen niet altijd goed overzien... want wij zitten nog... in die zonde zelf... kunnen we dingen niet overzien... dat is niet belangrijk. Maar in principe moeten we weten dat... hoe dat het zo zal ook de uh, transformatie zal plaatsvinden maar hoe verder wij leren alleen maar de daarmee uh, het Torah. we leren alleen de smaken van het Torah. ook iets van de Gmartikun maar wat er gebeurt na de Gmartikun we, we leren ook wat, ook flink wat in de zomer, wat zal gebeuren na de Gmartikun maar eigenlijk zal de onthulling van wat gebeurt er verder? De transformatie naar het eeuwig leven kan men ervaren pas echt, echt ervaren wanneer men zijn eigen persoonlijke marticoon volbrengt. Eerlijk. Dan gaat de, aan de mens, onthuld wordt aan de mens, dan gaat het onthullen. Van boven de schepper gaat tet -teth dan met de mens, met die mens praten. In de taal die geen mens begrijpt. De ervaringen, de beleving die de mens dan, die komt tot zijn eigen correctie, die zijn correctie volbrengt, die ontvangt dat tete tete van, van Hashem, maar ik kan het niet uitspreken. Waarom? Omdat de, de taal van onze wereld is niet, niet toerekend is, is, ...is gemaakt... ...om hier te leven... ...men kan niet geen... Fysieke ...ja, fysieke wereld... ...men kan niet... Uh, tot, uh, ...dat uitdrukken... ...die belevenis... ...die de mens dan ervaart... ...en dan ziet hij wat... In, zijn, ...in de mate van zijn natuurlijk... ziel hoe zijn ziel... ...is opgemaakt enzovoort. ...ziet hij dan het volmaakte... ...ziet hij dat en beleeft hij dat... ...en kan het niet... ...uitleggen aan de ander. Dat is het geestelijke. Zie je, het geestelijke is het... ...net als proeven. iets. Je kan iemand vertellen hoe... ...iets smaakt als hij dat niet gegeten had. Je kan het... ...urenlang erover hebben... ...hoe heerlijk is... ...iets een bepaald gerecht is. Maar als iemand dat niet... ...geleerd, niet geproefd had... ...dan alle boeken die hij leert... ...zullen hem niet helpen om dat, om dat te ervaren. Vijf, henna, Vijf, hechanef, hechanef. Ha-ser, de volgende regel. Waar is ona, het akuremen, ha wa Raotir ele hasir ed ha keisarme een. De volgende regel achija. Kijk wat die zegt ons. He uh, De, zeg je dat. De heilige die je bent, zegt hij. Haserbar is Doe uh, weg eerst. Eda da de balk uit je eigen oog. Waar je en vervolgens, re, re, ro, re er, hij zal je zeker zien, om re, re, re, re, re, re, re, re, splinter, re, re, re, re, re, re, Corrigeer wat zegt Yeshua, niets anders. Wij leren van hem. Hij zegt, eerst corrigeer jezelf. Alvorens, jij je komt met jouw uh, aanbod om een ander te helpen. Zoveel helpers zijn in de wereld. Kijk nou, als je dan opent, zo'n gids, ik weet niet het met allerlei, als je dan op een internet doet, geestelijke werk. Wat komt er daar niet uit? Alle formen van de citra achra willen jou helpen. De satan in allerlei bekledingen, die allemaal van alle eindhooken uh, biedt jou de ware kennis en biedt jou dan de de weg naar, naar uh, genot naar geluk vervulling en, en, enzovoort van alle kanten eh uh, all zes alte nu het kodesh la klavin vai ta shlichu van lefnei a de volgende regel ben yirmasum paraq lehem ufanu vetarfu ethem Kijk wordt die ons waarschuwt om uh, ook niet uh, overmoedig menen dat we iemand anders kunnen helpen alkit nu akodes la Geeft geen heilige aan honden. Betekent dat naar wie? Wie zijn honden? De de zitraacher. Waaruit als en gooit, gooi jullie, hoeit jullie, parlen niet, jullie parlen gooi niet voor de uh, voor de zwijnen, zwijnen. Wat zijn jullie paarden? Dat is jouw innerlijk. Ja, dat is jouw, dat zijn jouw kilim, jouw innerlijk dat jij verpacht aan de, aan de citra agra, als je probeert een ander te helpen op de manier dat jij zelf not, nog niet gecorrigeerd bent, en jij meent dat jij een ander kan, uh, uh, kan uh, helpen, dat is wat ik jullie ook verteld had, dan breng je ook jezelf in gevaar, in gevaar, want daardoor ga je jezelf, jou, jezelf, uh, je kan niet helpen de anderen, want jijzelf bent niet gecorrigeerd. Wie gaat profiteren dan van jouw hulp? Alleen de citra achra binnen jezelf, binnen jouzelf. En dat is betekent wat Jezus ons zegt, dat uh, gooit niet jouw parlen, dus jouw innerlijk daar waar jouw kilim, jouw eigen kilim zijn, gooi dat niet voor de, voor de zwijnen. Ben hier maar zoom op, op dat zij niet zullen jou uh, vertrappen, hun op dat zij niet zullen uh, vertrappen, beragle hem met hun uh, poten, hoe fan en dan zullen zij keren dan naar jullie en zullen jullie, zie, jullie zullen jullie verschuren. Zie, Hij spreekt tot u, tot jullie. Zie, Yeshua spreekt hier ook tot juli Tot jullie betekent dat Hij spreekt tot de, alle krachten die in de mens zijn, alle wensen die in de mens zitten. Regel 7, het uh, vers 7. Nou, we zien dat het, wat Yeshua ons vertelt, is dat puur individueel geestelijk werk, waar Jezus als eerste, in de mensheid, eigenlijk, eigenlijk als eerste en de laatste, heeft de, de basis, de grondslagen van, de, van het individuele geestelijk werk, uh, bracht hier op aarde. De tijd is gekomen vanaf, je om niet meer te spreken van wij, maar ik. Zeven. Shalu. Wei natelachem. die shu. wat De volgende regel. Divku. Wei patachachem. De mens zou denken: nou, ik mag dat niet doen. Ik mag dus de anderen niet helpen, omdat ik, niet, omdat ik nog niet gecorrigeerd ben. En de mens dan kan denken, nou, wat moet ik doen? De mens dan staat nu, nadat gelezen te hebben, die zes, uh, zes versen van Yeshua, wat Yeshua zegt, alleen maar waarschuwingen van, van niet doen, ja, niet doen, dat niet doen, dat niet doen. En dan, nu, Geeft die ons de weg. Stippelt ons de weg. Ah, net op. Wij zegt. Dan, en opeens zegt hij ons. Shalou vraagt. wij Atheim En zal het aan jullie gegeven worden. Die Shou zoekt. Met hem tsaou. En jullie zullen het vinden. Die vku, De volgende regel. Klopt. En dan zal aan jullie geopend worden. Binnen de mens zelf. Al die. shalu uh, uh, betekent vraag. Betekent man. Doen opstegen. Wei natheen En het zal aan jullie gegeven worden. Wie man, de ware man doet opstegen. Absolute, met absolute zekerheid ontvangt. Eigenlijk terstond ontvangt hij dat. In de mate waarin je man leert doen opstegen. Je hoeft geen andere dingen te leren. Geen religie, geen al die verhalen. De leer van Yeshua leert ons man te doen opstegen. Straks gaan we ook dat na de Slavee Solam hebben geleerd. Dat is nog een paar maanden. Gaan we leren van gebed. Hoe moet je gebed doen? En dan is het ook niets anders dan wij zullen het leren vanaf Yeshua tot en met Ari op welke manier gebed betekent man op welke manier moeten wij vragen en dat het ons gegeven zal worden de zoek zoekt en het zal jullie en jullie zullen vinden zoek betekent inspanning leveren zoek betekent inspanning leveren zoek in jezelf Nergens anders moeten wij zoeken. Niet naar een gebouw, niet naar lezingen gaan. Nergens naartoe. Zoek in jezelf. Alleen in jezelf zit de reding. En dan altijd bij elke nieuwe traptreden hebben wij een gevoel van dat net of wij verloren zijn, net of wij opnieuw beginnen. Denk niet dat een, ook een grote kabbalist dat die opstaat ochtends, dat die kan rekenen op wat hij gestudeerd had, uh, 30 jaar daarna. Hij staat op, zocht ja, en sta je op, ben je een nieuwe mens, en dan voel je wel behoefte aan de hulp van schem. Niet dat je reddeloos bent, je weet dat je redding ontvangt, je weet al het verschil tussen Iemand die werkt aan zichzelf persoonlijk. En die ander is dat die ander. Die gewoon. Uh, rent door, de, door het leven. Zoals een uh, redeloze dier. Gewoon van hier naartoe. Daar naartoe. Uh, pakt hier, pakt daar iets. Niet gestructureerd niets. Terwijl de mens die leert aan zichzelf. Aan zichzelf te werken. Die weet dat de redding is. Die weet de redding te pakken. Maar hij moet wel inspanningen leveren. De volgende dag. Moet je weer. Net of je opnieuw begint. Dat is het geweldigste. Dat is niet, je kan niet rekenen op jouw kennis, op jouw op dit, op jouw dat, op, op, op, op jouw verdiensten. Ik heb zoveel verdiend. Ik heb boeken geschreven, ik heb dit, ik heb zoveel nachten gestudeerd, etc. Nee, nou, je moet weer opnieuw beginnen. Maar niets, je weet natuurlijk dat niets verdwijnt in het geestelijke, maar je moet weer zoeken. Waarom? De schepper is oneindig. Oneindig is zijn genade, oneindig is zijn wijsheid, oneindig is zijn uh, uh, schatkamer, om aan jou te geven. Want de mensen zou zeggen, goed genoeg, ik ben al klaar, ik, ja, wat moet ik, dat, moet ik, moet ik dan verder? En, ik zeg aan jullie dat ik minder, veel minder leer dan vroeger, betekent dat ik niet zit zo, so, ik had een tijd dat ik aan twaalf uur of de hele dag de hele nacht geleerd had, alleen met kleine pauzen om even, om het, ik ik hoef het niet, waarom hoef niet? Ik niet dat ik niet hoef, dat ik zo goed ben of zo uitgecorrigeerd ben maar het is mij gegeven om steeds toe te passen de kabbala in mijn praktische, in mijn elke dag en elke, in dag, in dag, dagelijkse leven, dat ik het Toepas en het is niet minder, min, minder inspannend, zelfs meer inspannend, meer kracht is van mij dan alleen maar te zitten uh, aan de boeken, alleen boeken te, op te vreden, begrijp je, maar dan, is is een hele andere manier van werken. Om toe te passen, alles wat we leren is toepassing, dat is wat Jezus zegt. Je zegt niet blijf nou leren, leren, leren, leren, nee, het leren moet brengen tot de praktijk. Praktijk is belangrijk. En niet leren. Leren we alleen maar om, om toe te passen. Dat is wat hij zegt. Shalou vraagt. En het zal aan jullie gegeven worden. Hij zegt niet. Uh, en dan misschien of zo vraagt. Betekent. Vraag moet komen uit de diepte van je hart. En dat zegt hij dan alles. Alles voor ons eerst. Te hebben uh, gewaarschuwd om niet schijnheilig menen dat wij iets van betekenis zijn inherent in onszelf. Want hij zegt ons met andere woorden jullie zijn ieder van jullie is een, een zwarte doos. Uiteindelijk omdat jullie allemaal komen van de vier stadia. Maar dan zegt je vraag, en het zal je gegeven worden. Vraag betekent, betekent doe de man opstegen naar de kliketter. De heeft geen uut. Daar zit geen, het is dus geen deel, maakt geen deel uit van de, van de zwarte doos die jij bent. Die jullie zijn. Daarom zegt die jullie, niet jij. Want als zou zeggen jij, zou zeggen jij, dan zou dan jij en ik ik Yeshua en jij ja? maar hij spreekt van jullie jullie, al de wensen in de mens, let op alle wensen in de mens vanaf de gogma en tot aan de malgoed dat zijn betekenen de vier stadia. dan zegt hij dan vraag en dan betekent dan vraag, betekent omhoog doe man en dan verkreeg je vanaf de ketter verkreeg je jouw heelheid. En daarom zeg, spreek, je, spreek je aan uh, de lezer als jullie. En zie je, diefkoel, de nieuwe regel, uh, klopt. En het zal jullie geopend worden kloppen, omdat dit elke traptreden, elke ochtend, is het een gevoel alsof het, en alsof je staat voor een nieuwe muur. Of een, of een, of een duur. En je moet weer kloppen. Dat betekent je moet blijven kloppen. Dat betekent je moet wel blijven steeds eh, vragen. Gefixeerd zijn ook op die, op die muur. Die onder jou is. En... Eh, man doen op, opsteken, en daarna kloppen door die, wat jij ontvangt door de man, door het man optrekken van boven, wat je ontvangt, dat gaat kloppen tegen jou, duur, elke moment. Yes. dus de man eigenlijk, door waarmee kunnen we kloppen, niet door ons wens om te ontvangen voor zichzelf, maar het kloppen kan je dan doen door de eerste man omhoog te doen brengen, en dan van boven komt de mad en daarmee klop je tegen de duur, net zoals het Oor Yashar doet ten opzichte van de malgoed, van de Massach. Massach, dat is dan de duur wat je moet kloppen tegen die duur. En dan zegt hij, en weepateer en zal aan jullie geopend worden. Zie, met alle zekerheid, wat hij ons nu vertelt. Acht, ki kol, asho el, je kabel. Wado resh, jim je Ki, want ieder die vracht, je kabel, zal ontvangen. Kijk nou hoe eenvoudig het geestelijke is. Waado eesh, ieder die zoekt, hem zal vinden, met absolute, met de absolute zekerheid, Waado ik, en ieder die klopt, je patheegel, aan hem zal on, on, on, on, geopend worden, waarom met die zekerheid zegt hij dat, omdat het alles in één mens is, en de mens, is gemaakt naar het beeld van, Hashem. En als een mens uh, vraagt, betekent hij vraagt Hashem. En betekent dat hij vraagt en daarmee geeft aan Hashem en daarmee komt hij in overeenkomst in zekere mate, in de mate van zijn vraag, komt hij in overeenstemming met, met Hashem. En daarom zal hij ontvangen. Want de het doel van Hashem, van de scheping, is om de, om de lagere eh, het behagen te geven. Tot vervulling laat ik komen. En die zoekt, zal vinden. Wie zoekt, wat zoekt die? Als die zoekt naar het goede, en het goede is alleen schem. dan zal die het zeker vinden. Waar de ik in die Du klopt, die zal, hem zal onthuld worden. Van wie, wie zal hem het doen? Van boven. Negen. hem. Bachem, is, as er is al mijn men op venatan, lo, even, Be is er tussen jullie, onder jullie, een mens, een man? Als er is, arme menu dat van wie zijn zoon brood vraagt, wanneer het even en hij hem steen zo geven. Wat betekent dat? Als je vraagt. Als, jouw zoon, zoon, kijk, is er onder jullie iemand, wiens zoon, betekent een lagere traptreden. Als een lagere traptreden vraagt een hogere traptreden om brood. Brood is chassadim, ja of niet? Chassadim, dat betekent bina. En die zou hem even geven, die zou hem, zou hem steen geven. Steen betekent goed. Net zoals maar goed steen ja, is, is zonder, zonder licht niet. Uh, nou, dat kan toch niet. Een hogere kan, niet, kan nooit geven aan een lagere uh, wat de lagere niet uh, zal helpen. Zo geeft u ons aan dat precies hetzelfde omgaat Hashem. De vader gaat ook op dezelfde manier om met, met jullie, zegt. Wegijs menu De volgende regel hij ten En als hij van hem uh, een zei van hem vis, zou vragen om vis zou vragen zou zou hij hem een slang geven? Elf. גן אתם הראים ידעים לתת מתנות תוות לבנהיכם אף כי אביכם שבשמהים יתן אחתוב לשואלים יתו גן אתם גן אתם כך נאו יולי kwaad kwaad kwaadardige haraim jullie die kwaad zijn kwaadardige jodim laat het weten te geven uh, geschenken goede geschenken aan jullie zonen, af kiavichem zou dan jullie vader die in de hemel is Ook, aan, ook niet aan jullie ook het goede, niet, aan, niet het goede zou geven aan hen die van hem, dat, aan hen die hem uh, verzoeken. Punt, dubbel punt. Twaalf. Lachem, kol, asher, kirzou. Kirzou de volgende pagina de eerste regel dus shiassu lachem nee Adam asu lachem gamatem kijk zodat en hier hebben wij hebben wij wat jazus de vorige pagina nog lachem darum kolla scherker assu alles wat jullie weet alles wat jullie als je dat de mensen zullen aan jullie doen, Asulahem doe ook aan hen. Ook jullie doen aan hen. Kies de Torah, want dat is allemaal, dat is de hele Torah en de profeten. Het is een bijzonder iets wat hij zegt. Dus hij zegt eigenlijk iets waar ik het. Zie dat? Dat moet overeenkomen. Als je wil het goede ontvangen, dan moet je ook het goede doen aan de ander. Wat betekent dat? We hebben dat gezegd. Dat moet overeenkomstig eigenschappen zijn. En hij zegt, nou, dat is de hele Torah en de hele, alle profeten. Als je dat doet, dan. Als je het op die manier doet. Dat jij wil dat jij doet aan anderen precies wat jij zou willen dat anderen doen aan jou, dan vervul je de hele Torah. Dat betekent. Ja, dat is alleen maar in deze zin. Alles, alles de hele als je in staat bent om dat te doen, hoef je niet te zitten hier meer. Hoef je niet meer iets te leren. In één zin, als je dat kunt vervullen, alles wat we leren is wat. ...steeds om te overwinnen... ...onze slechte negen... Heb je? Hoe, te goed, hoe goed te doen is niet, is niet moeilijk... ...maar wij leren zoveel, ...nog een keer en van andere invalshoeken... ...omdat onze... eigen liefde is zo koppig... ...dat wij nodig... ...hebben steeds meer herhaling... ...van alle invalshoeken... ...als het ware dat de, wat wij leren... ...de Torah en de... ...forst en de profeten... Etcetera, ...wat wij leren dat die moeten... Wat we leren, moet het uh, steeds uh, bombarderen, die bestoken, die, hoe het, moet het steeds bombarderen, de Citra Agra op de in staat zou zijn om dit vers, wat Yeshua zegt, te vervullen. is niet meer nodig. Dat is, het, dat is de, de top van wat je kan. Wat, de reading, wat jouw redding kan brengen. Om tot anderen betekent, ja, anderen mensen. Mensen betekenen niet alleen mensen. Om überhaupt in de wereld. Wat, dat jij anderen doet. Wat, op dezelfde manier zoals je wilt dat zij ook aan jou. Tenzij jij ma masochist bent natuurlijk. Dan kan je dan anderen ook dit doen slecht, omdat jij wil ook, ook je pijn zelf pijnigen. Maar natuurlijk is het, wat hij ons nu vertelt, dat is alles, hier, hier staat alles, de hele Torah mm, en de hele leer. Hoe moeten wij dat doen? Hoe moeten wij, niet alleen, hoe moeten wij, ik bedoel, wij weten, wij leren hoe dat, hoe, hoe dat moet, wij leren ook van hem. Maar eh, ik heb nog één, ah, natuurlijk uit de kabbal, ja, van die ook, een bepaalde eh, methode of een bepaalde concrete uitwerking, hoe moeten we dat doen eh, van binnen? Wat, waar moeten we op letten? Een zeer belangrijke iets. Waar, wat ik wil nu straks vertellen. Misschien hebben we een kleine... Nee, of hebben we nog even... Voor ja, we straks of nog... Even. Ja, dan gaan we dan even dat ook nog, nog hebben. Nog even nog, misschien nog een, een zinnetje nog. Bou, zegt hij, Bapetag Hatzar. Kieracha, Bapetag. O... Meruvahat, derech, havadon. Verabima, sherjewobo. Kijk wat je zegt ons. Dat is bijzonder, bijzonder belangrijk wat je ons nu vertelt. Laat ons zien dat het alleen maar het individueel, strikt individueel werk kan de mens reding brengen. Kijk goed wat hij Yeshua zegt. Elk woord is. Uniek wat hij zegt. Boba Petagatzar, let op. Kom in de, in de nauwe opening. Door de nauwe opening. Kom in de nauwe in of door in de nauwe opening. Kirakhava Petag, want breed is de opening. En Omeru wacht en uh, omvangrijk is de weg naar verderf. We rabbien, en velen die zullen hem opgaan deze weg. Zie je dat? Hij laat ons zien dat hoe individueel het, dat alles wat de redding ontvangen is een absoluut individuele zaak en niet de massa en niet het massa gebeuren. zullen zullen uh, een verderf ingaan door hoe? Door, uh, door te zoeken naar de brede wegen. Eigenlijk. Terwijl de mens heeft een dun, zie je dat? Een smalle oh, small opening. En ik had jullie verteld, we hebben dat zoveel geleerd. Niet dit, ik had jullie verteld, we hebben dat allemaal uit zoger geleerd. Waar zit deze opening? Dat is de Yesel. Daar zit de opening naar de redding. Dat is wat hij zegt. Maar ook naar de hel. Huh? Maar ook naar de hel. Ook naar de hel, want dat is alles. Alles is naast elkaar. Daar zit ook de, de, de hoogste klipot. Kan niet anders. Kijk, dat is net zoals komen tot, tot in het paleis van de koning. Daar staan de, de bewakers en alleen de, de, de meest. Uh, de grootste, de, de, de doorzetters, die kunnen dan doorheen komen, die dan de kracht hebben en de uh, persistentie hebben om te komen tot helemaal tot het paleis en daar de koning ontvangt. Graag die, die anderen, dat hebben we ook geleerd, zo'n vergelijking. Zo ja, so, so is het ook hier. Om te komen betekent alles in één mens. Betekent. De mens moet, steeds, moet komen steeds tot het de zijn jesot, zijn eigen jesot. En door de jesot binnenkomen. Wat betekent binnenkomen? Het koninkrijk, de hemel binnen te komen. Het eerst verdunnen jouw kelinen tot de ketter. En daarna brengen dat naar jouw jesot. Brengen dat van boven. En dan via de jesot kom je dan tot het koninkrijk. de het Koninkrijk van de Hemel binnen, want dat is dan de alle krachten, de, de reddende krachten zitten daar. De verbondenheid tussen Eile en Mi vindt daardoor plaats, door de Yesod. Als men de Yesod daar zuivert, dan, steeds, dan kan men de verbinding maken, steeds tussen de Eile en de Mi. En na de pauze zal ik een beetje een praktische wenkje geven van hoe moeten we dat uh, bereiken in alledaagse werk.